Jan Koekoek met het NOS-journaal. Bondskanselier Merkel zegt dat het nog lang niet zeker is dat het overleg met president Poetin over Oekraïne succes zal hebben. Op een veiligheidsconferentie in München haalden ze uit naar Poetins bemoeienis in Oost-Oekraïne. Ze zei ook dat de crisis niet met militaire middelen is op te lossen. De hoogste militaire baas van de NAVO, generaal Breedlove... zegt dat de voorstellen van Poetin over Oekraïne totaal onacceptabel zijn. Hij houdt er rekening mee dat het Westen het Oekraïns leger moet gaan bewapenen. Minister Koenders denkt met Merkel dat wapens de zaken juist moeilijker zullen maken.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 De presidentsverkiezingen in Nigeria, die waren gepland op 14 februari, worden mogelijk met minstens zes weken uitgesteld. Het uitstel wordt gemeld op PSBO EP op basis van een anonieme woordvoerder van de kiescommissie. De kiescommissie zelf heeft nog niets laten weten. Het uitstel zou te maken hebben met de strijd tegen Boko Haram in het noordoosten van het land. Gevreesd wordt dat miljoenen mensen vanwege het aanhoudende geweld niet naar het stembus kunnen. Er is een nieuwe regionale strijdmacht opgericht die Boko Haram moet terugdringen. Daaraan doen ook de buurlanden van Nigeria mee. IJssel heeft vanochtend tot tientallen ongelukken geleid in de noordelijke helft van het land. Het KNMI had code oranje afgegeven, die gold tot ongeveer half twaalf in zes provincies. Bij Leek in Groningen botsten vier auto's tegen elkaar. Twee mensen die uit hun auto waren gestapt werden aangereden. Ook elders viel een onbekend aantal gewonden. Wegen werden geblokkeerd door glijdende auto's en vrachtwagens. Dan nog het weer. Vanuit het noorden trekken wolken over het land en er valt wat motregen. Het wordt 2 tot 6 graden. Morgen is het grotendeels droog en dan wordt het 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen virus. Er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeers.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 nou zeven I'm gonna -ah. nah -ah. But if you do, you're a fool, cause I'm doomed to the death Trying to step to make you take your last breath I got the skill, come get your fill. Eén minuten over de klok van 1 uur. En dit is House of Bene Jump Around. Ja, ja. En langzaamaan wordt het steeds leger hier in de studio aan de Tolweg. Ja, ik zat al te denken. Ik heb gedoet vanochtend. Ik heb Deo opgedaan. Dus het ligt niet aan mij. Het ligt absoluut niet aan jou. Het ligt aan het feit dat uh, straks om 2 uur uh, alles uh, klaar moet staan... voor de uitzending vanaf het uh, strand, vanaf Thalassa... Dus alle techneuten, de kasten zijn allemaal leeggetrokken. Er is ja. bijna niks meer in het pand. Volk alles maar, is dus naar het strand. Uh, vier toe. vrachtwagens bij zich. Zo, echt niet normaal. En uh, ja, dus wij blijven hier straks heel eenzaam achter. En uh, nou, ja, ik, ik zou zeggen, ga allemaal gezellig straks uh, naar Talassa toe om eens te kijken hoe zo'n uitzending uh, ter plekke gaat. En uh, u weet het, hè, om zes uur uh, gaat het grote feest beginnen. Dus uh, we verwelkomen al onze fans met liefde. Ja. De Ruud Janssenband gaat optreden. Een viermansformatie uh, geloof ik dit keer. En dan is het echt uitgestorven in dit pand. Dan is er echt even niemand. Volgens mij vanmorgen. gaat ook versterker stekker dan eruit dat radio. Ja, of niet? ik weet het niet. Nee, ik, ik, ik denk dat niet. de radio nee, wel doorgaat. Nee, die blijft wel doorgaan. Ik denk dat uh, Bob gaat draaien. Ken je Bob? Nee. Bob non-stop? Nee. Oh. Nee. Uh, Moet ik eens kennismaken. Heeft hij handjes? Dan kan ik zijn handen. Nee, sturen. Nee, nee, nee. Dat was oh, Willy al. de Wisselaar. Die heeft wel handjes. Oké. Okay. Die wisselde de cassettebandjes ja, goed ja, ja, ja, En ja. tegenwoordig hebben we Bob. Bob nog Die stop. gaat uh, non-stop door. Die, ja. uh, die, die kan het best af zonder ons. Maar morgenochtend uh, hebben we nog een heel mooi programma. Vier uur lang jazz. We hebben dan uh, muzikanten en artiesten. Het is eigenlijk hetzelfde, zo'n beetje, ja. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, de ene muzikant is geen artiest en de nee, andere de, artiest, de ene de, de artiest muzikant, is geen muzikant. Echt een, een goede muzikant is altijd een artiest, maar een artiest hoeft niet altijd, altijd een, muzikant een goede te zijn. muzikant te zijn. Zo is het, Maurice. Jij haalt me de woorden uit mijn mond. Ik was uh, druk aan het zoeken ernaar. Nou, ja, maakt niet uit. Dit uur gaan we kijken of we contact krijgen met uh, Joop van Es. Strakjes, kwart over één en dan gaan we kijken of die stem alweer een beetje terug heeft... Ik uh, hoop het wel. Ja. En we gaan een contact zoeken met uh, Telassa waar uh, Rob van der Velde en uh, Albert Jan Vos uh, live zullen zitten. Uh, om tussen 2 en 5 de uitzending daar te doen. En we willen even weten, he, even een sneak preview. Ja, hoe het daar allemaal toe gaat en of alles geregeld is. Ja, ik ben he? ook benieuwd. Ja. Maar eerst meer muziek hier op uh, CFM Zandvoort. En dan gaan we doen, de jaren negentig uh, was echt voor de dames, voor de uh, girl power. En dit zijn de sugar Babes met overload. Zit in de jaren 90 overloopt. hier zie je een tussen kwart één in een 25 uur uh, marathon. En we gaan door met het prachtige nummer van uh, Two Brothers on the Port Floor, Never Alone. Brothers on the court floor. Hier op van Zandvoort. Tijdens uh, Zandvoort lunch. Nee, je bent nooit alleen. Echt nooit alleen. Helemaal niet als je uh, Joop van Nes in de buurt hebt. Daar word je alleen maar vrolijk van. Want het is tijd voor de evenementen. Kijken welke we allemaal gehad hebben. We ondertussen in de afgelopen 25 jaar, uh, kan ik wel zeggen. En ja, en het, hebben we Joop van Nes aan de telefoon. Joop, goedemiddag. Goedemiddag, Dolly. Hey. Hallo, Joop. Natuurlijk. Goedemiddag. goedemiddag. Ja, hi. Hoe is het met je? Want ik hoorde je gisterochtend. Ja, het gaat wel weer, zoals dat dan heet. Hè. Ja, gelukkig. Want, uh, Sterke, gezonde het het, kerel. hè? Je yep. krabbelt er ja. gewoon weer uit, uit die rotgriep. Nee, ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja, hartstikke mooi. We zien hem... Uh, we horen Joop uh, vanmiddag natuurlijk ook in het uh, so, uh, zaterdagmiddagprogramma... tussen twee en vijf. Ja. Zand, ja, Jij hebt nogal wat een, uh, een taak hè, bij CFM. De evenementen, de sport en de uh, agenda. Ja, dat en... valt wel mee, Dolly. Dat valt wel mee. Nou, is toch leuk? Ja, natuurlijk, dat, dat voelt... Ja, is het ook. Ja, dat Het doe ik al, ik weet niet hoe lang. Ja. Even kijken, uh, want toen speelde mijn zoon nog in het eerste... Jeetje, uh, hij ja. Van 10. ja. Hij is nu uh, bijna 34. Dus 17 jaar geleden ben ik met uh, de voetbalverslaggeving begonnen eigenlijk. Zo, dus binnenkort ja. heb jij ook een eigen jubileum. Hè? Ja, ah, ah, ah. <laughs> nog een paar jaartjes. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Leuk, joh. Ja, heb, ik, heb ik mijn eigen uh, jubileum. Ja, ja, ja. ja. <laughs> zeg, en ik ben heel nieuwsgierig, want ik heb jou natuurlijk uh, uh, gevraagd om eens na te denken... over al die jaren dat je al uh, de evenementen aankomt en uh, later ook weer uh, terugkoppeld en bespreekt... wat voor jou nou de meest bijzondere evenementen zijn geweest... van de afgelopen 25 jaar. Ik en... moet je heel eventjes corrigeren als je het erin vindt. Ja? Nee, dat is goed, tuurlijk. Want uh, dat gebeuren met Ruud op de maandag en de vrijdagmiddag... Ja. met Ruud dat doe ik pas een jaar of... Nou, sinds Ruud eigenlijk met die, met die, met die uh, lunchprogramma's is begonnen. Ja, dat is pas ja, een jaar tuur. of twee, drie, hè? Ja, ja. En, maar da daarvoor, daarvoor deed had je... niks... oh, Nee, okay. daarvoor had je niks wat dat betreft. Nee, uh, maar goed. Niet, uh, dus wel ik zweef van wat voor de kant ja ik, ik, ja, kijk, CFM, ja, die draag ik er goed hard toe. Dat, dat is ding wat zeker is. Mooi. Maar ik, ik, ik heb natuurlijk wel het einde van de erop gezocht wat mij uh, aangesproken heeft. Ja, nou, maar uh, daar ging het, het ook open. om, hè. Omdat, omdat natuurlijk dat jouw uh, uh, item is uh, terugkerend elke week bij CFM luncht. Dacht ja. ik, en jij bent natuurlijk nauw betrokken bij het uh, sociale leven in Zandvoort... en, het, en de evenementenagenda's, in welke vorm dan ook... Dus ik dacht, nou, Joop, die weet ons vast wel het een en ander uh, aan leuke dingen te vertellen. Waarvan jij ja, zegt van nou, dat was nou echt. Dat... Nou, sch... heb, kom op. Ik heb een lijstje gemaakt <laughs> zelfs. Oh, leuk, nou vertel. We zijn maar, nieuwsgierig. Het is volkomen subjectief, dat is mijn lijstje. Dat hoeft niet ja? met me eens te zijn. Nee, het, gaat ook, het gaat ook om jouw favorieten. Juist, juist, juist, juist. Nou, daar staat uh, ja, met een met, met grote ster bovenaan, de A1. Met name het eerste jaar. Dat was een, een super evenement. Ik, ik, ben, ik Heine... heb hem even niet op De A1 Grand Prix. Oh, de A1, de A1, Grand, Prix. A1 Grand Prix. Oh, ja, natuurlijk. Van heinen en verre kwamen ze zon Zandvoort. Oh. Het, het circuit zat helemaal vol. Dat ja. is het laatste wat ik dan gezien heb was in 1984... Uh, dat het laatste Grand Prix was, denk ik zo'n beetje. Ja. En voor de rest uh, nooit zoveel mensen gezien. Nee, Volk ik, weet ook, uh, ja. Ja. ik, ik ja. weet ook nog. Wij, wij zaten natuurlijk destijds... of tenminste wij, mijn ouders, uh, in de horeca in Zandvoort... En ja, uh, van ja. mijn vader hoorde ik altijd, oh die Grand Prix, dan in, die, in die weektijd dat iedereen komt en weer gaat, draai je als horeca-ondernemer gewoon de helft van je jaar omzet ja. he, in die ene Gekastisch. week. Wat ja. was het altijd leuk en gezellig Joop. Ja. Ja. Maar niet ja. alleen de neringdoende, de, de, de maar ook de schooljeugd. Ja. Wij gingen met ijsjes langs ons dus wegstaan. Oh god, ja natuurlijk. We En verkopen. Ja, mm -hmm. en, en uh, uh, routes, hè. Om via sluipwegen ja. Zandvoort te kunnen ja. verlaten, maar dan liepen ze later toch weer vast. <laughs> <laughs> ja, dus dat is ja. dan de gewone Grand Prix, hè. De, de, die ja. nog steeds bestaat, de familie 1. Ja. Maar ja, die A1. Oh, ijs met pieper uitzetten, jongens. ook oh, Ja. Uh -oh. Ja, zijn we. Ja. Mooi. Um, uh, die A1, uh, dat was een fenomeen in feite. Ja. Uh, er reden 24 uh, dezelfde auto's rond. Ja. Alleen andere kleurtjes en ja. wat betere coureurs dan wel wat mindere. Ja. En dat heeft helaas maar drie edities gekend. En drie jaar was CFM ja, erbij. Door, wat zegt u? Drie jaar lang was CFM erbij ook. Ja, zeker weten. Ja, ja nou, mooi hè. daar kom ik zo op. <laughs> ja. Uh, en um, ja, het is helaas naar ziel gegaan, de malversaties, uh, verkeerde beslissingen, geen uh, rekeningen betalen, dat soort zaken. Mm. Ja, dat is doodzonde, want het was een grandioos uh, evenement. evenement. Ja. En ja, echt als goede tweede heb ik genoteerd staan Zandvoort Culinair. Ja, fantastisch, mooi. Ja, dat, ja. Kon ook, dat kon ook eigenlijk haast niet anders dat dan dat in jouw top 3 zou staan, hè? <laughs> Ja, Daar hoefden we geen weddenschap over af te sluiten. Ik had hem dat op nummer 1 staan. Ik ben nou wel geld verloren. Maar dat ja. maakt niet uit. <hacht> <hijks> maar ja, er dat, dat uh, zat een goede organisatie achter. Er zat ja. een goede filosofie achter. Ja. Um, er de, de, de moest natuurlijk goed geëvalueerd worden. Nou, dat wordt nog steeds gedaan. Ja. En dan krijg je een evenement dat in feite klinkt als een klok. En, maar toch zullen er altijd mensen zijn die er, die er tegen zijn. Natuurlijk heb je dat. Daar ontkom je ja, niet aan. Nee. Als je voorstanders hebt, dan heb je automatisch ja. altijd tegenstanders. Dat, ja. Ja, daar, inderdaad, maar net iedereen, wat jij zegt. Dus ja. Iedereen, zeg maar, 98% van de Stanfordse bevolking is, is weer blij als het uh, zover is. En dan kunnen ze, als het weer goed is, uiteraard. Nou, we hebben tot nu toe altijd mazzel gehad. Misschien een ja. of twee keer een buitje of zo, maar meer ja. of niet. Nou. Uh, en dan, dan kan je dus heerlijk in het zonnetje zitten, of je kan van neer. Ja. Dus al die tentjes. Dus zo on-Nederlands, hè, eigenlijk. Ja, in feite wel. Ja, en maar het is standwoord. natuurlijk ook uh, fantastisch voor, voor toeristen die hier uh, verblijven in het dorp. En die meteen kunnen proeven van, nou, dit resta restaurant gaan we wat vaker bezoeken. En uh, hier nou, willen we eens wat eten. Het is een mooie reclame. Ja, maar ja, je moet jezelf wel in de etalage zetten. Absoluut. Dan doe je dat niet. Ja, nou, dan zullen ze toch niet komen. Je moet zorgen dat het eten goed is, dat het ja. voldoende is. Ja. En wat ik dan de laatste paar jaar constateer, met name ja. de laatste twee jaar, ja. dat de prijzen behoorlijk zijn. voor, voor Ja, een dat je, is dan weer je jammer, hè? Ja. ja. En, ja. Eh, kijk, promotie mag kosten. Ja. Het moet niet te veel kosten, maar het mag kosten. Ja. Je kunt het altijd van de belasting aftrekken. Ja, zo is, is. het. Uh, maar ja, buiten dat, je, je gaat je uithangbord neerhangen. Ja. En, juist, uh, juist, juist, juist. Ja, je gaat je gaat wel investeren in toekomstige gasten die jouw etablissement ja. bezoeken. Dus nou, inderdaad, dat ben ik het met je eens. Die moet je op blag dat, blag dat blag moment. Op die ja, die moet je op dat moment niet natuurlijk uh, het vel over de neus halen. Nee, zeker niet. En, en jij signaleert dus dat dat, dat een beetje vervelende ja, loop heeft de laatste jaren. We hebben tegenwoordig meer gerechten van zes... Uh, uh, van die dingen, scharrenkoppen Dan van, van twee scharre koppen. Dat, dat, dat constateer ik gewoon. Ja, nou dat is jammer. Ja. Misschien een puntje voor de organisatie om ja, dat ook dat weer even te evalueren. Ik heb, het al eens een keertje ik heb het al eens een keertje opgegooid ja. bij, uh, bij deze genen. Ja. En uh, men is daarmee bezig. En dit jaar, ja. afgelopen jaar, waren ja. al wat, wat meer goedkopere gerechten. Goed zo. Maar ook, oh, dat moet goed zijn. Weet ja, je wel. tuurlijk. Het moet gewoon helemaal top zijn. Natuurlijk. Nou, dan wat ben ik, ben ik ook geweldig... heb. nummer drie. Uh, ja. Dat is de beraden van raceauto's. Ja. Ja. Ja, wat een fantastisch evenement is dat inderdaad. Dat ja, uh, trekt heel veel mensen ook van, van, van buiten af. Ja, niet normaal hè, wat er allemaal op afkomt. Ja, ja en dan zit je gewoon in de picture. De ja. Ja, zeker. Ja. Nou, dat is goed. Ja, heel erg goed. Het goed ja, uniek. En uh, het, is, uh, echt, het is echt een streepende balk voor het college dat ze daar zo snel op in zijn gehaakt. Ja. Doe dat. Ga je gang. Ja, ja, ja. Heel leuk. Want ja, er, komt, er komt gewoon meer dan 300 man op af. En meer dan 300 man bij een uh, evenement. Dan moet je een evenementenvergunning hebben? Bijvoorbeeld. Ja ja. Ja, ja, ja, ja. En de, ja. dat zijn natuurlijk de restricties die, die, die je hebt. Ja. En, en, maar en Sandford is daar erg goed mee omgegaan. Ja. En uh, snel gereageerd. Geweldig. Heel nou. goed. Gelukkig. Wat ik ook heel erg geweldig... Aan de overkant van mij zit een dame die geeft zichzelf even een schouderklopje. Belinda. Ze is helemaal gelukkig. Je hebt Iemands Dag helemaal goed gemaakt. Oké, dan ik ook jammer. Daar heeft ze ook waarschijnlijk mee te maken. Dat is de caravaan van het gebeuren. Ook zo mooi. Ik heb het nu drie keer gezien. Geweldig. Ook helemaal goed. Ja, ik hoop ook dat het gaat blijven. hè? Want het wordt het, waarschijnlijk is, uh, het laatste seizoen dat, uh, dat het dit jaar Zandvoort aandoet. Maar men is bezig nee, nee, om... Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Ik nee? heb alweer oh, meer informatie. Gelukkig, gelukkig. Je bent uh, geüpdate. De organisatie gaat ja? volledig veranderen. Ze gaan het ook van andere, ja, andere groeien. En dat, dat zou voor Zandvoort gunstig kunnen zijn. Echt waar? Zou kunnen, ja. Dat denk ja, ik, wel. ik weet, dat ik denk ik weet wel. ook wel zeker dat heel veel mensen teleurgesteld... Ik ja, en die willen gra graag in investeren. Ja. Dus dat zou dus zo gek zijn om dat dan soms voor over te slaan, denk ik. Ja, dat lijkt maar mij dat, ook. Ja? Dat is iets voor over een paar maanden. Dan mm -hmm. weet je daar meer van. Ja. Dan heb ik nog staan. Ja. Ja, uiteraard. Uh, voor de 59e keer was hij daar. De Nijasduik. Oh, ja. Ah, ja, dat is ook een mooi evenement. Nou, je hebt er goed ja, over het... nagedacht, Jopee. Leuk. Ja. De nieuwjaarsduik, ja, tuurlijk. Ja, ja de... daar, daar, Twee hele enthousiaste jongens, die, die trekken die kar. Ja, en dat gaat geweldig. Dit ja. jaar uh, volgens mij meer dan 4.000 duikers, en dat zijn dan nog nooit geweest op Zandvoort. En het is na, na Scheveningen, die eerst claimde van bijwaarde is, dat is ook ja. keihard niet waar. Zandvoort was de eerste, ja. Ja. maar ze zijn wel de grootste. Goed, oké. Okay, nou, dat is smart, weer wat anders. Dat moet dan maar, ja. maar uh, ik, ik heb uh, uh, <coughs> dit jaar bovengestaan in verband met de gesteldheid van mijn benen. Ja. en uh, dan zie je als het stadsvergaat. gaat. Ik heb daar een filmpje van gemaakt. Het is ongelooflijk. Gaat er één <laughs> droom mensen gaan. Die uh, richting zee. die zee, ja. Heel leuk, hè? Nee, je weet beetje. Ah, ja, ja, ja, grannig. ja. Ja, daar krijg je kippenvel van, hè? Oh ja, en ja, de volgende jaar de zestigste dan, natuurlijk. Ja, en ik heb maar ook begrepen geldt... dat er een uh, prachtig bedrag dit jaar is opgehaald tijdens de nieuwjaarsduik voor de ja, hè, he, in Bloemendaal. Ik, ik, ik weet het niet uh, uit mijn hoofd, geen idee, maar ik vind het wel uh, nou jammer. Ik ga er dinsdag op terugkomen, want ik heb vanuit de organisatie mogen vernemen welk bedrag er is opgehaald. Ik weet okay. het alleen nu niet zo uit mijn hoofd. Okay. Maar ik zal het uh, dinsdag, beloof ik, bij deze, ga ik het even melden. Maar ik vind het alleen vind ja. ik het jammer. Ja. Um, dat ze een organisatie uit Bloemendal nemen en uh, niet uit Zandvoort. We hebben zat van die organisaties in Zandvoort... Ja. Ja. die hetzelfde werk doen, goed werk doen, ja. die geld nodig hebben. Ja. En dan vind ik het een beetje onkies als Zandvoortse nieuwjaarsduik... om een... een, een, een, een uh, uh, uh, uh, hoe heet het? Een... Uh, um, <laughs> en uh, en uh, goed doel uit Bloemendaal binnen te halen. Ja, okay, daar heb jij helemaal, helemaal gelijk in, ja. ja. Die verdienen het, natuurlijk. Er helemaal ja. geen punt, maar... Ja, ik denk wel dat de Zandvoorts uh, Duik voor de Sanfordse organisaties moet zijn. Ja. Ik heb, het, uh, ik heb, ik heb mijn uh, misnoegen uh, misnoeggenomen, dat is niet echt waar. Dat heb ik uh, in ieder geval uh, bij de heren bekendgemaakt. Ja. Ik weet niet wat ze er mee gaan doen, dat uh, is helemaal aan hunzelf. Ja, we gaan het volgend jaar merken... Ja, daar wil ik nog ja, twee toch? dingen noemen. Eigenlijk drie. Ja. Uh, mm -hmm. eerste, dat, is, uh, ja. dat is muziek. Ja. En met name dan uh, Jazz Behind the Beach en Jazz in Sonsford, dat ja. al zoveel jaar bestaat. Ja, mooi. Uh, uh, Jazz in Sonsford is wat kleinschaliger. Ja. Er zitten er zo'n uh, 200, 300 man max in het de, in de theater De Krocht. Ja. Maar uh, uh, Jazz Behind the Beach, dat was een festival met naam ja. in heel Nederland. Ja. Daar kwamen de mensen voor. Ja. Jess Behind the Bar, Jazz Behind the Beach, Jess ja. on the Beach, Jess ja. at the Church. Ja. Noem maar op. Ja, mooie uh, namen. We gaan al die mogen maken. Ja. Ik schreef toen nog niet, dat vond ik wel jammer eigenlijk. Ja. Maar uh, ja, ik, ik genoot er wel altijd van. En, nogmaals, het is een subjectiek lijstje. En, uh, ja, natuurlijk, het is jouw lijstje. Ja. Ja. Ja. Nou goed, die twee moet ik dus in één adem. Jess ja. Behind the Beach en Jazz in Zandvoort. Ja. Zij trouwens nog ook nu bezig, uh, Ton met Jess aan Zee. Bij, ja. bij Uig Molenaar in Talassa, ja. ook ja. goed. Ja. En dan ja, de onverprezen DTM. Ja, ja, Denk ja, ja. ja. ja. Die, die al jaren hier is geweest. Mm -hmm. En uh, ja, vorig jaar een beetje gezeur over zich heen kreeg. Ja. Vind ik. Maar ja, ik ben ik, ik, ik, dat er waarschijnlijk een naam nice Want ik vind het gewoon te gek vermoeden dat men een circuit wat al uh, vanaf 48 hier in Sandvoort ligt en uh, men over het algemeen later is komen wonen moet gaan afkraken vanwege geluidsminder. Het ja. spijt me zeer dat ik het zeggen moet. En uh, ik zal dat natuurlijk nooit schrijven want dat is mijn puur bij eigen mening. En ja. dat vind ik jammer. Uh, het, heeft, het gaat misschien geld kosten. En niet zo weinig ook. Mm -hmm. Ik hoop dat, uh, dat de regulering wat dat betreft uh, uh, wat soepel uh, kan reageren. En dat ligt dan weer aan uh, het circuit zelf. Want het circuit die meet en die meldt. Ja. Als het te hard ge zijn geweest met geluid, melden ze dat. Ja. Eerlijk, vind ik eerlijk. Ja. En uh, dan moet je ook eerlijk behandelen. Ja. Denk ik. Ja, mooi punt. Goed jongens. Ja Joop, ja, het is een mooie luisteren. Ik... Vertel ja, ja, nou wij zijn er heel gelukkig ja, mee. het is leuk om wel te luisteren. Ik Kan er echt nog echt wel niks aan te noemen? Ja, ja ja, ja, ja, uh, ja. Het stond voor 700. Maar het ging, ja, maar het ging even over de mooiste, hè, van jou. Ja. vismaaltijd vis op het strand. Ja. Met ja. Uh, met drie kilometer ingesloten tafels. Ja, Dat maar joh, geweldig. je weet je weet je Joke, er zijn. Ja, er zijn heel veel mensen ja, oh, die roepen... er gebeurt nooit wat ja, je dat, zo dat ik, De Het golf van Maurice... Ja. daar heb ik het vanmiddag over bij de sport. Okay, ja, okay. dat gaat om sport. Ja, je moet ja, wat bewaren. He. Ik, ik heb natuurlijk uh, zes heren... Uh, uh, open's uh, meegemaakt, ja. open's, En twee dames. Ah, daar heb ik wel wat over te vertellen hoor. Dat denk Echt? ik ook wel, ja. Er is we, gaan, uh, toen. we gaan straks met genoegen naar je luisteren, Joop. Ik wens je straks heel veel plezier... In het volgende programma waar je te gast bent. Ja, en ik het. dank je heel hartelijk voor het uh, samenstellen van jouw top uh, 70, is het onderhand geloof ik geworden. Ja. Hè? Van de leuke top 750. <laughs> ja. <laughs> ja, maar we hebben ook wat een leuk evenement. Hè? Sommige mensen vinden van niet. Maar u hoort het ja, maar, dames nou, en heren. We hebben ze wel eens aan oog... hoor. Dus... En heb je ogen op, uh, Dolly, als je het niet wilt zien. Want er is zat te doen in Zandvoort. Ja. En ik kan dat uh, relateren aan de Zandvoortse krant. Ja. Ik heb eerst geschreven voor de Zandvoorter. Ja. Komt uit Noordwijk. Ja. Maximaal drie artikelen per week. Ja. Want er is niks te doen in Zandvoort. En wij schrijven elke week een krant vol. Ja, zo is het, ja, maar net. En dat, nee, dat, uh, dat doe je niet met onzin. Dan moet er wel wat gebeuren, nee. wil je hem maar ja, je, je, je moet gewoon openstaan voor dat soort dingen. Ja. En uh, nou, ik hoop dat wij dat goed doen op dit moment. Dat hoop ik. wel. dankjewel. Ja, Prachtige hey, lijst. Ontzettend bedankt en tot later Joop. <laughs> ja, is goed. Goed belinden voor me. Laten doen het doen we. Ik, doe Straks ik. Doei. Straks tussen twee en vijf bij uh, Rob Doei. Harms en uh, Albert-Jan Vos. Uh, meer Joop van Nes over ja. de sport zoals je net hoorde. Toevallig. Uh, oh. Ik, ik had nog even Fantasie. één ja, dingetje. Dat, dat mag. Want uh, we hebben natuurlijk in CFM ook uh, evenementen gehad. En een heel mooi evenement, wat ik gewoon even wilde noemen, was het uh, 24 uur uitzending voor Kika, hè? Ja, waarmee absoluut. toen we echt veel geld is opgehaald. Dus ook binnen CFM we hebben we onze evenementjes wel. Want we waren toen nog klein. De ene werd een voetballer. de ander werd een held.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 When the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 It's this. F -M. F -M. Iraq and its leaders must be held liable for these crimes of abuse and destruction. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal scud Al 25 jaar. Touch this? Oh. Live. Live. Sorry about the music. Dit is 25 jaar. ZFM. Oh yeah, I used to and he's Daniel Coinen. He's a real jerky man. 90 is dit. Mr. Oizo, Led beat. Hier in, in de studio die zitten maar we zit aan te kijken wat is dit. Ja, ik, is echt, uh, ik weet het niet hoor. Ik, ik denk dat ik dan een uh, aanval heb van Alzheimer Light. <laughs> ik, ik ben deze plaat dus echt vergeten. Die kent ik ja, niet. Nou ja, hij is echt, hij is echt ge geweest. En in uh, grote getalen ook uh, nog. Moggeluk, ja, uh, Mooie. Ja, mooi, Even hey, zo direct uh, gaan we contact opnemen met. Uh, ja, maar eerst, uh, hey, wie is dat? Ja, dan ga ik straks verklappen. Ja. Wie dat nou precies is, maar eerst uh, over de vrijwilligers. Want ja, CFM bestaat avonden. nu dan wel uh, 25 ja. jaar met uh, op het moment meer dan uh, 80 actieve vrijwilligers. Maar ja, en... uh, niet alleen ZFM natuurlijk, hè? Nee, zo is het maar net. En aangezien wij natuurlijk altijd in, de, in Zandvoort Lunch het rubriekje van de vrijwilligers hebben. Kijk, elke week hebben we een nieuwe vacature... En uh, die krijgen wij aangereikt door Hella Wanders vanuit het pluspunt. Mm -hmm. um, ik heb contact gehad met Hella erover en met uh, Nathalie Lindeboom. Ja. En, uh, het, leek, het leek me gewoon leuk om ook eens eventjes die rol van die vrijwilligers uh, toe te lichten. En hoe zat dat nou 25 jaar geleden? Ja, ik uh, ben wel Want benieuwd. ik vroeg mij af van... Ja, Weet je, de tijd gaat zo snel en dan als je dan ineens zo'n datum voorgeschoten krijgt, of zo'n jaartal 1990, hoe zat dat dan ook alweer? Hadden we toen wel al vrijwilligers of waren die er toen nog niet? Ik denk dat ze wat... al honderden jaren bestaan, vrijwilligers. Ja, maar echt als organisatie, ja. Wat dan okay. hè? Nou, wat kon Nathalie mij melden? Die vertelde mij dat we inderdaad toch al vrijwilligersorganisaties hadden. En het mooier nog, dat. dat kon ik me eigenlijk helemaal niet bedenken. Maar de belbus bijvoorbeeld, die bestond al. Oké. Okay. Ja. En uh, wie daar uh, toen uh, mee, voor het eerst mee is gaan rijden, dat was de heer Jan Slager. En die heeft dat jaren gedaan. En die is pas sinds kort gestopt. Maar die belbus, die bestaat dus al 35 jaar. Toen? Ja, het is toch verdorie wat. En wat hadden we vroeger nog meer voor vrijwilligerswerk? Nou, kijk, ik denk bijvoorbeeld aan de reddingsbrigade. Reddingsbrigade was er al. Uh, het Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening. Uh, tafeltje Dekje onder de bezielende leiding van mevrouw Van der Meijen. Die dat op een gegeven moment heeft op moeten geven. Omdat ze zo verschrikkelijk veel tijd erin moest steken. Dus dat is toen overgedragen. Nou ja, het Rode Kruis, hadden we die al gemeld? Nee, nog niet. Nee. Nou ja, en tegenwoordig uh, uh, is, is natuurlijk wel, of door de jaren heen... Het, uh, de vrijwilligersorganisaties zijn uh, zeer, uit, zeer uitgebreid. En we hebben nu zelfs een website uh, waar u als uh, geïnteresseerde... Een, uh, de, alle vacatures, alle vrijwilligersvacatures en oproepen kunt uh, opzoeken. En welke website is dat? Dat is uh, www.vip-zandvoort.nl en uh, daar staan vaak hele leuke dingen. Dus uh, kunt u om een of andere reden niet meer werken. Maar wilt u toch nog iets betekenen in de maatschappij. Of iets, een leuke besteding hebben voor een aantal uren per week dan adviseer ik u toch ten sterkste om naar die website te gaan en eens te kijken. En wekelijks hebben wij natuurlijk een, uh, zoeken we zo'n vacature uit samen met Hella Wanders. En dan uh, gaan wij die, omroepen, die vacature omroepen. En dan kunt u het altijd weer nalezen op uh, onze Facebook Zandvoort Lunch site. www.facebook.com slash Zandvoortlunch. Uh, ja En vip-zandvoort.nl Ja, en die... En ik heb van jou begrepen Maurice. Jij was 25 jaar geleden ook al vrijwilliger. Nou, 25 hè? jaar geleden niet. 15 nee. jaar geleden. 15 jaar geleden. 16 Wat jij jaar geleden. Dan? Een kinderdisco. Een tienerdisco, En ik was oh. vrijwilliger bij een opvang. Allemaal in het oh, oh. oude stekkie. Ja. Ja, geweldig was dat. Ja, ja leuk. Mooie tijden. En uh, nou nog steeds vrijwilliger bij de radio. Hè. Nu ook zo'n uh, 15 jaar lang ondertussen alweer. Ja, ja. Nou, binnenkort krijg je ja. ook een lintje, denk ik. ik. Ik hoop het. <laughs> hey, uh, kort samengevat. Ja. Um, Facebook.com slash Iedere week vrijwilligersvacaturen en vip uh, ja, donderdagmiddag om kwart over één. Dan uh, belt Hella in en dan hebben we weer een nieuwe vrijwilligersvacature voor u. Straks gaan we overschakelen met uh, Telassa en met uh, Rob van der Velde, Maar eerst luisteren we even naar uh, Blur met hun Song 2. Wee! 10 voor 2 zal er ondertussen uh, tijdens het 25 uur marathon van ZFM Zandvoort jubileum. 25 jaar al uh, jouw radiostation uh, hier in Zandvoort. Nou, wat dat is toch uh, geweldig eigenlijk. Uh, hoe mooier uh, kan je het hebben uh, om uh, ZFM te hebben? En iemand van het eerste uur, uh, die zit als het goed is nu uh, aan de andere kant van de lijn via een hele lange kabel. Zo ging het vroeger, tenminste tegenwoordig iets anders hebben wij. Ja, als het goed is, uh, deze meneer uh, weer kijken. Ben je daar? Hey, goedemiddag. Goedemiddag, Rob. Ja, live vanuit Talassa. Hé, hey, helemaal goed. En zit je daar helemaal alleen, nee toch? Nee, het is heel gezellig hier, hoor. En uh, wat ga je allemaal doen uh, vandaag daar uh, vanuit Talassa? Uh, Zometeen van 2 tot 5. Uh, gaan we hier uh, live uh, radio maken? Maar... Ja, live radio maken. En um, ga je dan alleen plaatjes draaien? Ga je de Bob uh, nadoen of de Willy? Wat gaan we allemaal horen? Uh, nou ja, we gaan uh, gewoon uh, heel, veel, uh, heel veel dingen doen. Uh, er komen heel veel gasten. De oud-voorzitters van uh, CFM uh, komen langs. Allemaal? Verder gaan we praten onder meer met Huig uh, Molenaar en Ton Arissen. En we hebben ook nog uh, de reporters van CFM. Lena van der Haak, Willem van Densen. En uh, ja, die, uh, die gaan van alles vertellen over het uh, heden en het verleden van CFM. Oké, okay, ja. en kan jij wat over het verleden vertellen Rob? Want uh, jij bent, uh, zoals schrijven vanaf het eerste uur erbij, ik uh, draaide... Net een jingle uh, Rob van der Velde, leg eens uit. Uh, ja, vroeger in de piratentijd, ja, dat uh, was natuurlijk uh, illegaal, Maurice. En dan uh, mocht uh, niemand weten dat ik uh, Rob Harms heet. <lacht> dus oh, toen nou werd we het uh, Rob heen. van der Velden. En uh, ja, in het, uh, in het verleden zaten we zeg maar, op, uh, op zolderkamertjes met uh, illegale zenders en dergelijke. En nu uh, <lacht> zijn we al 25 jaar legaal hier in Zandvoort. Ja, wie had dat durven dromen, hè? Dat, uh, als je dat toch van tevoren had geweten, hè? Dat het zo uit zou kunnen groeien. Dat jullie ja, Dolly, het is uh, geweldig dat, ja. dat, uh, dat het zo kan. Ah ja, prachtig, prachtig. Ik heb net ook weer even met Rob erover gehad, met Rob Harms. Uh, nou, hij, daar staat hij helemaal te glunderen, hè, van top tot teen. En dan kan ik me ook zo goed voorstellen... hoe trots jullie vandaag moeten zijn om dit te mogen vieren. Ja, dit is een uh, geweldige dag en een geweldig weekend uh, voor uh, CFM Dolly. Ja, inderdaad. En uh, er hangt een, zo'n een verschrikkelijke leuke sfeer... Het is een heerlijke vloer. Ja, ik zie iedereen lachen en ja. vrolijke gezichten. En zo zien we het heel <laughs> erg graag. Ondanks slaaptekort, hè? Want ze zijn ja, sommigen de... zien er een klein beetje bleekjes uit. Kijk nou, ja, even het, het wat hij aan, hier uh, ja. aanwezig is. Dat komt hij niet heeft wel even, even werk, gegeten want... en dat doet hem goed. Ja, ja, dus ja, dus hij knapt het, al je je weer een klein het, beetje op. Goed zo, goed zo. Ja, Ze zijn ook urenlang al aan de gang natuurlijk. Hey Rob, uh, ja. in jouw tijd als piraat heette het uh, Delta Radio. Uh, ik draaide net een hobby muziek uit de jaren negentig. Omdat in de jaren negentig natuurlijk uh, ZFM is begonnen als uh, officiële radiostation. Maar in jouw piratentijd heb je ook natuurlijk uh, grote hits gehad. Um, ik uh, wilde er wel een paar van je weten. Wat, wat vind je nou echt geweldig? Ja, in die uh, piratentijd was een beetje... Ja, de, de, de muziek ook uh, vanuit uh, Amerika, was enorm populair. Moet je denken aan radiostations in, uh, in Amsterdam. Die mm -hmm. speelden zeg maar al die importplaten, uh, die kon je daar bij die uh, stations horen. En wij van Delta Radio deden daar een klein beetje aan mee. Ook vergaten we natuurlijk niet uh, de hits uit uh, die tijd. Maar ook de echte disco-klassiekers. Moet je denken aan uh, Midnight Star, aan Windjammer en uh, Atlantic Star bijvoorbeeld. lachen. En ook heel veel Nederlandstalige muziek. Want als je kijkt naar die piratenzenders zoals uh, Veronica en zo. Die draaiden heel veel Nederlands. Deden jij dat ook? Deden jullie dat ook? Nou, dat viel een beetje mee bij ons. Wij draaiden niet zoveel, uh, niet zoveel Nederlandstalig, uh, Maurice. Oké. Okay. Nou, dat was toen destijds ook niet echt stoer natuurlijk. En jullie zaten toen wel in een leeftijd dat je echt stoer wilde zijn, natuurlijk. Of niet? Of vergis ik me dan? Nou, dat, uh, dat viel wel mee hoor. Wij ja? ja, gingen ons om het, uh, om het radio maken. Niet ja, om het nee, stoer maar, zijn, Dolly. Nee, dat zijn ik, we toch wel. Toch? Nou, <laughs> dat ja, vind ik wel. Maar jullie waren wel piraten, hè? We willen hier even rekening mee houden. Maar ik kan me nog herinneren dat zoveel jaar geleden dat gewoon Nederlands repertoire een beetje oudbollig was. He, dat was alleen voor de oudere ja, dat lieten we, liet we over aan uh, die stations uh, die zich uh, daarin specialiseren Echte uh, Nederlandstalige piratenstations. En volgens mij ja. heb, je, heb je die nu, nu nog steeds. En daar zitten ze in het uh, oosten van het land. En welk nummer van okay. jouw piratentijd is nou echt jouw all-time favorite? Want dan gaan we daarmee afsluiten. Dat vind ik een hele mooie. Nou Maurice, je kan me heel erg uh, blij maken met een plaats die waarschijnlijk bijna niemand kent. Ik heb volgens mij vorige week bij Zalvert op Zaterdag of Zalvert op Zondag ook gedraaid. Ja, dat klopt. En uh, Albert-Jan Dagvoort van Zitten. Nou weer op. Dat is de serie van Captain Rap en die he heet The Bad Times. Zie, zee, zee, zee, zee, zee schuimen de superhits met Rob van der Velde. <laughs> zee, Captain ah, Rap met Bedtimes, is inderdaad voor uh, Rob van der Velde. Uit, uh, live vanuit de Lassa. Zo direct tussen 2 en 5 zal dat helemaal gaan plaatsvinden daar. Live-uitzending vanaf 6 uur tot half negen is aan de receptie met de band van Ruud Jansen. Iedereen is welkom daar in de Lassa. Jullie bedankt voor deze uitzending van uh, Zandvoort Lunch. En, en tot vanavond allemaal. Tot straks in de las. met de voetjes van de vloer. This is Captain Rap. Win. The wind of the car makes you cringe. He's dead he and gone. You lost another friend who's young and aged, but old and sin. Gang bang, banging, who's slanging the juice? The skunk was barking, his death was a flute. Another life ended all too soon. with a tag on the door and a foreigner's room. Bad times, these are for real. Bad times is what you and I feel.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 Memories in his mind, loved ones have been slaughtered Is there, there any way, way to compensate a person's life so great? I think. 50